is van Kersteren met het NOS-journaal. Opnieuw is de Amerikaanse regering onzorgvuldig omgegaan met gevoelige informatie. Verschillende Amerikaanse media melden dat defensieminister Hexhev zijn vrouw heeft meegenomen naar twee topoverleggen waar gevoelige informatie is besproken. Jennifer Hexhev werkt niet voor defensie, maar was wel aanwezig bij een bijeenkomst met de Britse minister van defensie. En ook was ze op het hoofdkwartier van de NAVO bij gesprekken over de situatie in Oekraïne.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 In Myanmar is het dodental inmiddels opgelopen tot boven de duizend. Meerdere landen hebben hulp toegezegd en ook de Verenigde Naties maken geld vrij. Hoe de internationale hulp gecoördineerd moet worden is nog niet duidelijk. In Myanmar wordt namelijk een burgeroorlog. De rechtbank in Amsterdam zet een man zijn sociale huurwoning uit. De woningcorporatie was naar de rechter gestapt omdat de man zijn huurwoning niet wilde opzeggen. Intussen verhuurde hij zijn meerdere koopwoningen aan andere mensen... De rechter vond het niet terecht dat hij een goedkopere huurwoning bezet hield. Bij een verkeersongeluk in België is een Nederlandse wielrenner omgekomen. Het gaat om een 22-jarige man uit Dordrecht. Hij deed gisteren mee met een koers in de Ardennen. Na de wedstrijd gebeurde het ongeluk met een vrachtwagen op een brug, melden Belgische media. Het slachtoffer gold als wielertalent en reed bij een vereniging in sint willebrod het weer, het is droog en zonnig en 10 tot 14 graden. En morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag klaart het dan weer op en wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 hun grootste hit was uh, de Boerinnekendans, Die is uit 1957 en die gaat u nu horen. De Limburgse zusjes met de Boerinnekendans. Zie de boerinnen tussen rotjes, zwaaien. Schat en broderie, door ogen de Zie de boerinnen rotjes, draaien. Naar achter en naar boven, zo gaat het steeds maar doen. Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan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 is van en broderie, tot boven aan hun krik. Zie de voeren in kersen erop draaien naar achter en naar voren. Zo gaat het steeds maar doen. Rust, het kan geen kwaad Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn is het laat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 Vissen, een wormpje aan zijn haak. Toen ging zijn dopper onder, hij sloeg en het was raak. Hij trok met al zijn krachten, wat haalde hij eruit? Een zeemeermin kwam boven, veronderd riep hij luid. Oh, wat ben je mooi! Oh, wat ben je mooi! Dat heb ik in jaren gezien, zo mooi! Je mooi. Dat heb ik in jaren gezien. Zo mooi, zo mooi. Een vrouw van tachtig jaren die deed de schoonheidskuur. Ze wal haar leen bewaren, het was pijnlijk en ook duur. Ze ging stokkoud naar binnen met rimpels in haar huid. Ze kwam als bakjes buiten en ook al luid. Oh. Let's <laughs> do <laughs> <laughs>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 De politie, door de man, de zee, kon ze Ze het publiek Ze de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 is gedaan, met jouw supran Want de rusten is compleet naar de maan De ogenzee kon ze makkelijk halen praat voor de woning in die fijne Jordaan. Toen het Jordaan-feest weer een aanvang had genomen, heeft zij er baaier nog een keer aan gedaan. Ze is als een vlinder op de lichtjes afgekomen, en plotseling zag men haar weer op het podium staan. Nog één keer klonk haar stem, het was net als in het verleden. En met de laatste asem kwam de hoge zee. <tied> oh, ik word niet goed. Het is gedaan, wie die hou wil, ze stem is compleet, naar de man. <laughs> Dank je niet zo aan, je niet zo. Ik het is het een Het is toch maar een grammafoon Die oude op de woning in die pijn. De draa, draa, draa, draa, draa, draa, draa, Koor een stap, koor daan een stap, Mami die loopt op je trap. Shh. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, je op je trap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 nu is je weg, nu is maatje weer weg. De De trappen zaak De trappen zaan De De De De De van de lieve met het NOS De verdachte die donderdag de vijf mensen zou hebben neergestoken, is een 30 Oekraïner.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 Do, do, do, do. Nu is het uit. Nu is het Duime uit. Duizenden mensen hebben Wat zich verzameld is in Istanbul voor, voor, voor een nieuw protest tegen de Turkse regering. Sinds de arrestatie van oppositieleider Imam Molu zijn er grootschalige protesten zijn. in het land. De opgevangen ja, van mabrie. Istanbul is volgens de oppositie ja, uit de weg door president Erdogan Zo jongens, dan gaan we weer. De man die gisteren gewond raakte bij een schietpartij. als was richting in kritieke toestand. is de, de, de politie er rekening mee. Dat de Dat hebben of, uh, De mee. De politie. De identiteit De slachtoffers is nog niet bekend. Oei wij konden de bedrijven samenvoegen. het gaat om de online dat waren platformen. de jonkers X en de joffers met, met, met, met een opname van 1984 meer een check op ontwikkeld blijkbaar en de jaren ervoor hadden Rijk de Johnny uh, uh, Krijkamp moet ik zeggen. Rana, kriikop, meek, die Johnny Jordaan, maar Johnny hitje in 1957, de oude Sopraan uit de Jordaan. Ziet van Zandvoort, lokale omroep uit de bandplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee het het, op reis terug in de tijd het, naar de jaren 30, de 40, 65 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud, ontstaanige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kort en bedankt we voor. de volgende artiest kent u allemaal. Op dit moment heeft onder. Onder andere een van de vele Joningen rit met hem met een nummer van hem. Twee motten. Ik heb het over Tot Anders, bekend als Doris. Die hoort er nu met een opname 1957 mijn volkstuin. Ik heb een volkstuin. Met de zonnepiet een bed vol je kool, waar de luis in zit Maar dat mag niet hinderen En vrienden en kinderen die daar wat spelen en wat snoeien, Daar mag geen mens mee bemoeien. Het doet me niks dat er de luis in zit. Volk en in mijn zonnepin. Nou, mijn zuiver de grond ingaat, mijn Rosalia te bloeien. Staat, kijk naar mijn appelboom, daar hangt een vogel nest. Nou, mijn hyacinth voorschijn komt en de wereld tot mijn heen verstond. Snuif ik lekker de lucht op van de koeien. Met lig ik te vliegen en te dromen in mijn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 En blij, ik weet niet waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij. Zit je ooit in nareheid, neem dan een kloek besluit. En trek er eens van tijd tot tijd, al zingende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 Dat was Eddie Christiani, het greetje uit de polder. En daarvoor nou, ook een nummer van Eddie Christiani, maar dan was het Valderie Valdera. Zie je hem antwoord. De volgende formatie is een Amsterdamse zanggroep dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers. Voor onder andere de Everly Brothers, McQuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. Ik heb het over de Furajo's. En uh, in 1957 hadden ze een hit met uh, Bye Bye Love, oftewel. B-kant van uh, Want ik heb jou, uitgebracht op uh, DK. Hier hoort u de voorraaio's met Bye Bye Love. Bye Bye Love, vaarwel tederheid. Hallo eenzaamheid, ik vecht tegen een stropel. Bye Bye Love, vaarwel lieflijkheid, Hallo bitterheid, ik voel me moe en lep.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 Een voor jou en mij, een idee. En ik wil mijn dag in drie. En met mij als ik je zie, als ik je zie, alles oh, een keer of nie.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou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 mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam.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 Wachten op de ooievaar, de wiegst op alle poosje klaar. Tra la Het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tralalalala, Tra En toen het in het badje werd gezet, zei: Van Krijde het van vrek. Ik ben zo blij. Wat kleeft dat Kip? Geen wonder, ze weet je was eens thuis voor Kissy? Ja, ik ben eerst zitten, niet op zee Er kwam vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kippenvel la la, la, la, la, la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek en vast, de heren, dat was de herendag van streek la la. Maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij als lauwband nee, ik ben zo blij, zo blij, dat mees gebeuren zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Dat me deze de gebeuren zit er niet op zee. Allemaal, ik ben zo blij, zo blij, dat mees gebeuren zitten niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Oh ja nou, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door het etiket heen. Dat mijn is vervoerd zit er niet op zijn. Ik ben zo blij, zo blij, dat menu zo voelt. Ik ben dadelijk al, ja geloof me, vrij met mijn stoffer Ik ben vlug op de been, neem een keel in een dwel in een vuil Trots, zo ben ik Door het leven te zweven, dat kennen iedereen, als je maar doet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 Moeten ze mij niet flikken, dat kunstje dat gaat niet door Bij mij valt er niks te pieken, daar ben ik te hoog voor Bij mij valt er niks te eten. probeer een staatje vrij Maar als er wat valt te stelen Geweest. Hij jaagde op leven, hij doodde een stier, hij heeft een bondet en nauw blijft hij hier. O, mis terug het Zet-Afrika, doe het de maar eens na. Hij doodde een stier, hij heeft de mond uit en nu blijft hij hier. Om terug het Zit Afrika Doe het de marge was. Nou. Ja, dat was Joris Potpourri met allemaal leuke, vrolijke plaatjes uit een lang verleden en zoals u weet een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Koop ik bloemen, hoop ik, ik bloemen, het is wel, het is wel, ben je aan, ben je aan.